Dit is radio. 1. Het is 9 uur. Trudy Vendrig met het NOS-journaal. In heel Syrië zijn vandaag zeker 20 doden gevallen bij botsingen tussen het leger en anti-regeringsbetogers, zeggen ooggetuigen. Het bloedigst was het in het noordwesten. Toen betogers daar een politiebureau aanvielen en het leger het vuur op een opende, vielen volgens ooggetuigen zeker 10 doden. In het noordwesten zijn veel militairen vanwege een strafexpeditie in de stad Jizr al-Sjogur. Ze moeten de dood verreken van 120 agenten en militairen... die volgens de Syrische regering zijn omgebracht door opstandelingen. Duizenden inwoners zijn de Turkse grenzen overgevlucht. De Somalische minister van Binnenlandse Zaken is omgekomen... bij een zelfmoordaanslag in zijn woning in de hoofdstad Mogadishu. De dader was volgens veiligheidsfunctionarissen een vrouw die ook is omgekomen... Het was de derde zelfmoordaanslag in Mogadishu in minder dan twee weken. Radicaal-islamitische milities die banden hebben met Al-Qaeda... zouden achter de aanslagen zitten. Het laatste voormalige lid van de Rote Armee-fractie... dat nog vastzit wordt vervroegd vrijgelaten. Birkit Hokeveld was een van de leidinggevende figuren... van de Duitse terreurorganisatie. Ze is tot levenslang veroordeeld voor de moord op een Amerikaanse militair... en een bomaanslag op een Amerikaanse legerbasis in Duitsland. Hogeveld zit inmiddels 18 jaar vast. Volgens de rechtbank heeft ze zich duidelijk van de RAF gedistanceerd. In Groot-Brittannië is zonder veel ceremonie... de 90ste verjaardag van prins Philip gevierd. Buiten Buckingham Palace speelde een militaire kapel Happy Birthday... en er werden 62 saluutschoten gelost. Verder kreeg hij van zijn vrouw, koningin Elisabeth, een nieuwe titelcadeau. Als Lord High Admiral is hij nu het ceremoniële hoofd van de marine... waar hij diende in de Tweede Wereldoorlog. Een publieksactiviteit was er niet. Philip is inmiddels 63 jaar met Elisabeth getrouwd... en is daarmee de langstienende prinsgemaal in de Britse geschiedenis. Het weer buien met kans op onweer. Morgen eerst zon, daarna van het westen uit opnieuw buien... en een graad op 17. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Bergingswerkzaamheden op de A4 Antwerpen richting Bergen op Zomer houden één rijstrook dicht. Er staat 5 kilometer file tussen Zandvliet en Knopend Op de N59 Hellegatsplein richting Zierikzee staat er al heel lang een file tussen Knopend Hellegatsplein en de Mommel. Er staat nu 2 kilometer en één treinvertraging, want tussen Nijmegen en Oost rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur en het komt door een wisselstoring. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is bijna drie over negen. Facebook heeft een Nederlands bedrijf opgekocht. Onze eigen internetdeskundige Krijn Schuurman die vertelt zometeen hoe stoer dat is. En we hebben het over de moord op uh, de miljonairsdochter Hazenleger. Hoe ging dat ook alweer? Haar man is verdacht. Dat is een spannend verhaal, dat hoor je zo meteen. En uh, nog meer spannend, de maand van het spannende boek is begonnen. Charles Den Tex is een van de Nederlandse grootste thrillerschrijvers. En hij heeft Today's Talent meegenomen naar de studio. Bram de Hoek, hoor je straks. Today's Topics. Ja, in Today's Topics bespreken we altijd de meest, het meest besproken nieuws uh, van de dag. Waar had Nederland het vandaag nou weer over? Aan de ontbijttafel, bij de koffiemachine en online. En onze eigen Luke Ikink die heeft het over gezegd. Met eerst nummer vijf. Dat is de follow-up van het verhaal uit Waddingsveen van gisteren. Daar viel een hefbrug 30 meter naar beneden. Met als gevolg een kapotte brug. En verkeer dat muis staat. Nee hoor, alles staat nog uh, muurstil. En uh, er wordt ook nog hard gewerkt om de brug weer uh, in orde te krijgen. Uh, nou, Dat gaat natuurlijk grote gevolgen hebben... Het verkeer. Ja, en sowieso is Wanningsveen en de burgemeester het allemaal niet in de koude kleren gaan zitten. Ja, ik schrok natuurlijk, want een, uh, ik hoorde een uh, doffe dreun. Ik stond voor het uh, gemeentehuis. En het laatste wat je verwacht is dat er een uh, hefbrug naar beneden komt... Maar wat dan wel weer meeviel was dat er geen slachtoffers waren. Dat was wel een grote opluchting voor ons. Ja, nou, uiteraard is de boel ook onderzocht. En wat blijkt volgens de burgemeester is het vallen van de brug een menselijke fout. Er is dus een noodaggregaat ingeschakeld, zoals het ook hoort, om de brug te kunnen bedienen. En er is toen bij de omgang met het noodaggregaat een fout gemaakt. Een menselijke fout. Ja, een menselijke fout. Er wordt nu nog hard gewerkt. Morgen dan gaat de brug weer open. Dan nummer 4 spoorbeheerder ProRail zet sinds vandaag honden in... om het spoor tegen koperdieven te beveiligen. We hebben uh, een pilot gehad op, op een traject waar heel veel koper werd gestolen. Daar hebben we s'nachts, want vooral koper wordt vooral s'nachts gestolen... daar hebben we particuliere bewakers ingezet die hond bij hun hebben. En die zijn er zeer intensief gaan patrouilleren... Ja, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want uh, er is toen sinds die tijd geen koper meer gestolen. Nou, dat klinkt als een succesvol projectje. Spanje geslaagd. En dus willen uh, ze die vrede, blaffende slijmbakken en hun honden nu ook op andere plekken neer gaan zetten. We hebben dat nu uitgebreid naar nog drie andere uh, locaties in Nederland, op het Nederlandse spoor. Dus in totaal vier locaties worden nu, uh, s'nachts, zeer intensief bewaakt door, door die bewakers met, met honden. Ja, want honden vinden namelijk twee dingen helemaal niet leuk. Onweer en koperdieven. En dat komt mooi uit, want jaarlijks worden er kilo's aan koper gestolen. Koperdiefstal is echt een enorm groot probleem. Vorig jaar kwam het in 2010 echt honderden keren voor. En het heeft voor met name reizigers echt heel veel. Dat leidt tot overlast. Treinen vallen uit, de treinen moeten stapvoets rijden. Mensen moeten overstappen. On-Nederlandse toestanden dus, met al die verdragingen op het spoor. Waar de bewakers precies gaan staan om het koper te bewaken, dat wil ProRail niet zeggen. Daar uh, klap ik niet over uit de school. Moeten de dieven ook niet uh, slimmer maken dan ze al zijn. Op de gier de perikelen in Den Haag. Daar hield men zich vandaag vooral bezig met de bezuiniging. Op orkesten, op maagzuurremmers, misschien wel op Griekenland. Maar er was ook goed nieuws. Er is namelijk een pensioenakkoord. Premier Rutte. Dank en uh, goed u weer te zien. Ja, vind ik ook, lang geleden. Nog een aantal uh, vrijdagen... Tot de zomer begint, maar dan zien we zien elkaar ook nog al vier of vijf keer in deze samenstelling voor het zover is. Ja, vier keer. Vier keer nog. <lacht> het kabinet heeft vanmorgen, zoals u weet, met de organisaties, werkgevers en werknemers een pensioenakkoord kunnen sluiten, een tripartiet akkoord. Ah, ja, een tripartiet. Oh, mooi, mooi. Daar is ook een liedje van, geloof ik, hè? Ja, die. Ja, en die finest girl, dat is dan FNV-voorzitter Jongerius... die genoegen neemt met een 75 ja, en zich erin laat luisteren Als minister Kamp mij de keuze voorlegt, je moet het nu zeggen... want hij gaat door met zijn uh, behandeling van zijn wetvoorstellen. Je moet nu kiezen, dan maak ik inderdaad de keuze liever wel een akkoord dan geen akkoord. En dat akkoord houdt in uh, dat de pensioenleeftijd in twee stappen omhoog gaat... na 66 jaar in 2020 en 67 jaar in 2025. Uh, ik heb vanmorgen dan ook gezegd dat wij vanochtend een handtekening hebben gezet... een handtekening voor de toekomst met dit pensioenakkoord. Nou, dat heb je mooi gezegd, Mark. Ja, <laughs> oké. Okay. Goed, hierna is dus uh, de persconferentie van, uh, van minister Schippers. Oh. Ja. Oh, saai. Of e gaat dat? Dat is echt boring. Uh, maar goed weekend. En een goede Pinkster. Dan nummer twee, de spending spree van Hogeschool in Holland. De oude colleges van bestuur van Hogeschool in Holland... blijken op grote schaal te hebben gerommeld met onderwijsgeld. In een rapport van de Inspectie van het Onderwijs staat... dat ze voor 940.000 euro onrechtmatig en ondoelmatig... hebben gedeclareerd en geld uitgegeven. Ja, want het college van bestuur had nog wel wat extra centjes nodig. Bijna 4 ton ging onder meer op aan een extra salarisbetaling... een extra pensioenstorting en een chauffeur voor de bestuurders. Ja, dat laatste is sowieso een dubbelop... Chauffeur voor bestuurders. Je begrijpt, staatssecretaris Zelstra is pissed. Wij gaan het hele bedrag terugvorderen. Het is ondoelmatig uh, geld. Uh, dit is onderwijsgeld. Moet aan onderwijs uh, besteed worden. En dus vorderen wij het terug. Volgens het nieuwe bestuur van In Holland is inmiddels een fundamenteel andere bedrijfscultuur ingezet. Dat zal er wel zo zijn. Tot slot dan nog de nummer 1, dat is de EHEC-bacterie. De afgelopen weken leek de zoektocht naar de bron van die bacterie een soort van detective-serie. Eerst verdenk je de komkommer en dan zijn broer Tauge, vervolgens de buurman, de biogas. Dan word je even op een zijspoor gezet en dan denk je dat het de gebroeders tomaat en sla zijn en dan bam is het toch de Tauge. Er is geen hard bewijs, dus er is geen Tauge gevonden waar die EHEC-bacterie op zat. Uh, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Het is eigenlijk vooral statistisch onderzocht. Op de persconferentie vanochtend werd dat beschreven, ook de afrekeningen van de rest restaurants, aan de koks gevraagd dat ze als ingrediënt hadden gebruikt. Zelfs de foto's van mensen die gezellig een foto maken... voordat ze aan tafel gaan van wat er op tafel staat. Iedere keer kom je diezelfde groente tegen. Ja. Touge all over the place, dus dan moet het dat wel zijn. Voor de komkommenkwekers een goede zaak, want dat mag nu weer gegeten worden. Ook in Duitsland. Ja, zeker. Dat was meteen stap 2 van de persconferenties van vanochtend. Dat uh, daar een duidelijke aankondiging is dat je die dingen allemaal weer lekker kunt eten. En die dingen kosten 29 cent bij de groene boer op de markt. En dat is geen geld voor één komkommer. Tot zover. Ik ga komkommers halen morgen. En uh, uh, tot maandag weer. Nee, op dinsdag je, Maandag ja. spingster, hè? Ja. Zij je Mark nog? Dan hebben we um, Mama Tandori. Mama Tandori. En mij de mooie Luc, ja, tot dinsdag. Joep. Ja, komkommers en sla en tomaten, die mogen we dus weer eten. Rauw. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid uh, trok vandaag dus die waarschuwing in. Dat hoorde je net al van Luc. Um, maar eigenlijk is het heel raar dat we komkommers en sla gewoon zomaar rauw eten. Want vroeger, toen kookten we ze gewoon. En daar weet Jacques Nijskens meer van. Hij is eigenaar van de historische groententuin. Jacques, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt een recept gevonden uit 1684 van gestoofde sla. Want zo had men vroeger sla. Is dat, uh, ja. Lijkt je dat lekker en hoe maak je dat? Um, het lijkt me lekker. Ja. Uh, en uh, ja, dat is het receptenboekje van Hammer Steden. Ik heb het ook voor me. Ja. Uh, zal ik hem letterlijk oplezen? Goed hier staat. <laughs> nou, doe maar als het niet uh, pagina's lang is. Nee, nee, het is een paar zinnetjes. Ik zal een paar zinnetjes voorlezen om een indruk te krijgen. Stoofgeslagen. Uh, ja. Neemt kroppen sla. snijdt daar de harten uit. Doen wij ook, hè, de, de nerfjes uit. Ja. Doet daar in ieder krop een langwerpige frikandel. Del. Nou. me voorstellen, 1684. bind ze toe en kook ze op. Doe dan een stuk boter in de pan. Enzovoorts. Ze zijn een braaije die sla. Kopsla... Met die frikandel met erin. Met een frikandel <laughs> en Het <laughs> de... lijkt wel iets van, uh, ja, zo'n. Uh, je hebt ook zo'n, hoe uh, weet ik dat, tegenwoordig van die frikandellen met zo'n zijsebroodje zo eromheen. Ja, ja, maar ja, in de de 1684 waren er al frikandellen. Ja, dat waren restjes vlees. Hè. Die uh, bewaarde men en kneden men tot balletjes of langwerpige straten. Ja, ja. En maar die, dus dat, maar goed, die, he, ook, die uh, heette toen to nog geen frikandellen. Ja, ja dat heette frikadellen. Frik Niet frikandellen, maar frikadellen. Dat was 1684. Ja. Dan heb je nog een andere uh, een, een, uh, recept. Sla soep uit 1831. Ja. Is, uh, hoe bereid je ook, dat? Uh, nou, dat is echt een lekkere gerecht. En uh, ik weet zeker dat uh, bijna iedereen in Nederland het lekker wendt ik dus, kook het heel vaak voor mensen. Ja? En ja, iedereen vraagt meteen het recept. En uh, het is een vijf minuutjes klaar. En uh, uh, dat is gewoon een bouillonnetje trekken en dan gooi je dan wat blaadjes sla in. Stel ik me zo voor. Uh, nee. Oh. Nee, het is echt uh, heel anders uh, als we soep maken uh, tegenwoordig. En uh, je maakt dan op basis van melk. Oh? Dus je fruit een uitje aan. Je doet de sla in de pan, dat die ook slap wordt. Ja. Uh, dan gooi je melk en uh, wat knoflook en bouillon bij. oh curieus. En dan is het klaar. Zullen we het receptje bij jullie op de website zetten? Ja, doe dat maar. Ja. En het twittert nou trouwens iemand, Heldien, die zegt... ik heb ook een heerlijk recept met gestoofde sla. Doppertjes, ui, knoflook, boter en bouillon. Ja, klinkt ook goed. Dus uh, kijk, vroeger was het heel normaal om sla warm te eten. Men had dat bijna nooit rauw. En waarom at, werd dat niet rauw gegeten dan? Nou... Ja, men was daar gewoon heel terughoudend. Ook, zie je ook de appels en peren en fruit en pruimen, dingen die we normaal nu rauw eten. Dat had misschien te maken met het water waarin je ze was hè, dat, dat dat vies was. Mm -hmm. En vroeger drongen we ook bier en wijn bij het eten in plaats van water. Dus omdat ja. het water niet te vertrouwen was. Nee. En uh, ja, ja. En, en de nest die men op het land uitreed, daar kon misschien ook wel eens een, een bacterie in zetten die uh, op de groentes komt. Toen al dus hadden ze last van bacteriën, ja, dat wisten we ook wel. Toch? Je kan het natuurlijk ja. niet vergelijken met nu. Nee. Um, dus, uh, en, en toen zijn we natuurlijk op een gegeven moment de rauwe groentes wel gaan eten. toen de koelkast een intrede deed, vermoed ik zo. Ja, dat heeft er wel uh, wat mee, uh, mee te maken. Ik ga hem een keer maken die sla-soep uit 1831. Ja, dat is echt heel lekker. Heel verrassend. Ja. Ja. Er zijn er veel meer van die uh, receptjes van vroeger. En uh, we hebben in de historische groentad zo'n 500 verschillende vergeten groentes. Ja. En, uh, ja, dat is superleuk om daar. Uh, allerlei dingen mee te, te maken die we niet meer kennen. Historische groententuin. Mensen moeten het maar even googlen... en dan komen ze vanzelf bij jullie terecht. Dankjewel, ja. Jacques Nuiskens. Graag Today. Gisteren begon de zaak rondom de moord op miljonairsdochter Hazenleger. Haar man is verdachte in deze zaak. En zometeen alle details van onze crime-deskundige crime Marlini Fase. Eh, maar eerst Bruno Mars met The Lazy Song. Today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 that you teach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 Het is dus vrijdagavond en dan verdiepen we ons altijd in de wereld van misdaad... met onze eigen misdaad-expert Malini Fasa. Malini, goedenavond. Goedenavond. Gisteren begon die zaak rondom de moord op de miljonairsdochter Hazenleger. Een spraakmakende zaak, want haar eigen man is de verdachte. Even kort, hoe zat het ook alweer? Ja, daarvoor moeten we terug naar februari van dit jaar. Uh, de familie Hazenlegen was net terug van Wintersport. En Sandra zou even de geleende TomTom -tom terugbrengen... naar haar broer en schoonzus. Uh, het is dan zaterdagavond, uh, maar ze komt daar nooit aan. Uh, toen ze de volgende dag nog niet gevonden was... Uh, sloeg de familie groot alarm. Uh, mm -hmm. Ze dachten namelijk dat ze wellicht ontvoerd zou zijn. Uh, de familie staat namelijk in de quote... 500 van rijkste families van Nederland. En ja. haar man Bob die hielp mee met zoeken. Hij had namelijk geen idee waar ze was. Oké, okay, en hoe kwamen ze dan uiteindelijk... bij? haar man bij, bij die Bob terecht dan? Nou Dat kwam omdat de politie bedacht dat, dat ze maar een grootscheepse helikopteractie gingen organiseren. Nou ja, om te kijken of ze ergens iets zagen, bijvoorbeeld de auto van Sandra. En toen raakte Bob in paniek. Uh, dat, hij, je zag al dat hij in paniek raakte op het politiebureau, maar is daarna ook meteen naar haar auto toe gereden, die hij ergens had laten staan. Uh, en heeft geprobeerd sporen te wissen, namelijk door de bekleding in de fik te steken. Dat werkte niet helemaal. Hij vergat namelijk een raampje open te zetten. Uh, dus er kwam geen zuurstof bij. En het vuur doofde al snel. Maar wat hij niet wist is dat een observatieteam achter hem aan was gereden omdat ze al ergens vermoeden dat hij het gedaan zou kunnen hebben uh, en zo bracht hij hun dus eigenlijk zelf naar de plek uh, waar de auto van Sandra stond. Uh, daarna hebben ze hem aangehouden en ja, toen heeft hij bekend dat hij Sandra om het leven heeft gebracht en heeft hij ze ook uh, geholpen met uh, het vinden van haar lichaam. En uh, nou denk je natuurlijk, het is een miljonairsdochter dan zal hij het wel voor het geld gedaan hebben. Ja, dat denk je zeker. Uh, en dat is eigenlijk ook zo. Maar dan net op een andere manier. Uh, het ging niet om het geld, maar juist omdat zij geld had. Sandra die kwam dus uit een hele rijke familie. Die had een flinke erfenis van haar uh, overleden vader gehad. En Bob was ontzettend afhankelijk van haar. Hij werkte niet. Hij was eigenlijk huisvader. Um, handelde een beetje in wijn. Maar ja, was niet echt een geslaagde carrière man. Uh, en, en Sandra bracht dus geld in het laadje. Uh, daar kon hij niet, zoveel, niet zo goed tegen. Dat maakte hem een beetje gek. En uh, in, in in de loop van de jaren heeft dat heel veel wrijving gegeven. Volgens vrienden escaleerde dat uh, tijdens de skivakantie. En ja, dat zou een motief kunnen zijn... Uh, dat die oplopende spanningen ertoe heeft geleid... dat hij in een vlaag van verstandsverbuistering haar heeft vermoord. Want dat zegt hij nu. Dat het was een, een vraag van verstandsverbijstering. Ja, dat is inderdaad uh, wat wat bronnen rondom het onderzoek zeggen. Uh, tijdens de zitting heeft hij zelf nog helemaal niks gezegd. Um, maar, uh, nou ja, hij, hij, hij, in bronnen zeggen dat hij niet wist wat hem bezielde. En dat hij inderdaad in een soort van vlaag van verstandsverbijstering uh, heeft gehandeld. Ja, of dat echt zo is, dat moet blijken. Hij wordt nog helemaal uh, onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Uh, en, en dus moeten we nog even wachten wat er mogelijk het echte, echte motief was. Maar het lijkt heel erg op dat het dus gaat. Om, een, uh, om het hebben van geld van Sandra. Willem-Jan Ausma, dat is de advocaat van Bob H. Willem-Jan, goedenavond. Goedenavond. Um, allereerst even, hoe, hoe is het uh, met Bob H? Uh, ja, niet goed. Uh, heeft het zwaar, heeft het moeilijk. Uh, zo, zo, zoals meer mensen uh, natuurlijk is de situatie... het uh, gaat gewoon niet goed met hem. Nee, psychisch niet goed. Nee, nee, precies. Z zegt hij daar iets over? Want wat Melini net al vertelde... hij heeft het in een vlaag van verstandsverbijstering gedaan. Mm -hmm, mm -hmm. Dan kan ik me voorstellen dat je dan, uh, daarna uh, daar heel erg spijt van hebt, bijvoorbeeld. Nou, absoluut. Zeker. En, en uh, het, het, het besef dat dan ook komt en uh, de eventuele gevolgen daarvan... Uh, niet alleen voor hemzelf, dat, uh, dat in de laatste plaats... maar ook voor zijn kinderen en uh, voor de rest van de familie. Nee, dat zijn andere vragen die zich uh, ook blijven spelen. En wat zegt hij zelf over de zaak? Heeft hij bijvoorbeeld al iets gezegd over het waarom? Nee, dat is uh, precies wat je zegt. Uh, een een, een, een slaag Dat is ook wat een uh, ontzettend bezighoud. V voor mij als leek klinkt dat dan weer raar in de oren. Want dat is natuurlijk wel gepland en naar een huisje gereden en daarna weer die auto proberen te doen verdwijnen. Dat is wel een hele lange vlaag van verstandsverbijstering dan. Ja, nou dat, dat, dat was meer uh, after the fact, zoals dat al zo mooi heet. Uh, Voorals niet, tenminste er blijkt helemaal niets van van enige planning of wat dan ook. En dat, dat neem ik ook zonder meer aan. Voor de geest, ja. Er zit een verhaal achter dit soort zaken. Of dat is met de meeste levensdelicten het geval. En dat is een kwestie van puzzelen. Uh, daar is nu ook een psycholoog en een psychiater mee bezig en daar hebben we binnenkort over gerapporteerd. Dus we dat, uh, dat op zo'n manier nog wat uh, puzzelstukjes in elkaar kunnen vallen. Kun je daar wat meer over vertellen, over wat er mogelijk achter zit? Nee, dat is, uh, dat is eigenlijk niet te zeggen. Die, uh, die vraag is me al meerdere malen gesteld. Daar weet hij zelf het antwoord ook niet op. En uh, er zijn een psychiater en een psycholoog en uh, nog een deskundige bezig uh, dat nader te onderzoeken... En misschien dat op zo'n manier wat puzzelstukjes in elkaar kunnen vallen. Ik, ik durf het niet te zeggen. Werkt hij mee aan een uh, onderzoek, vrijwillig? Ja, ja, ja nee, zeker. Het, uh, het zijn ook vragen die hij zelf natuurlijk ook graag beantwoord wil zien. Ja, want hij heeft echt geen idee. Nee. Uh, kijk, bij vaak van dit soort zaken beleefde zit er altijd wel een verhaal achter. Maar wat het verhaal uh, precies is, dat, uh, dat is volgens nog uh, onduidelijk. Je zei net van, ja, het, het gaat slecht met hem. Um, kan je daar iets meer over zeggen? Ik bedoel... Mistische kinderen bijvoorbeeld? Nou, ja, oma is wat te noemen. Uh, ja, hij was bij z'n streken dag en nacht uh, bij zijn kinderen. En uh, ja, dan maak je toch wel, uh, wel zorgen om hun. Alhoewel ze nu uh, wel goed zijn ondergebracht, dat is het uh, punt niet zozeer. maar uh, ja, je mist toch die dagelijkse contacten die er altijd waren. Heeft hij al contact met ze gehad? Ja, er, uh, er vindt wel, uh, wel contact plaats. Uh, alleen ja, niet, niet, niet zo intensief als, als je natuurlijk uh, als vader zou willen. Nee. En weten zijn kinderen dat hij verdachte is, dat hij hun moeder heeft gedood? Uh, nou ja, hun vader zit vast. Dus ja, dat besef uh, dat, dat, dat, dat is wel inderdaad. Want ze zijn vrij jong, toch? Uh, ja. 7, 8, 19, zoiets? Ja, zo, zo, zo ongeveer. Ik, uh... Goed, Willem-Jan Ausma, deze zaak, uh, daar horen we vast nog vaker wat over. Dank je wel. Graag gedaan. Marlini, even tot slot nog. Uh, hoe gaat het nu verder, deze zaak? Uh, eind augustus wordt de zaak verder inhoudelijk behandeld. Uh, het wachten is nog op de rapporten over hoe het dus psychisch met hem gaat. En dan weet niet alleen hij, maar wij hopelijk ook meer. Marlini je dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week. Exit Holland: Exit Holland. Daarin bezoeken we iedere avond mensen die uh, naar het buitenland zijn vertrokken. André van der Stouwer, daar bellen we mee. Die woont in Manila, Filipijnen. En binnenkort zijn de Filipijnen waarschijnlijk nog het enige land ter wereld waar je niet kan scheiden. André, goedenavond. Uh, goedenavond, Willemijn. Hey, eerst even hoe de situatie daar nu is. Uh, scheiden, dat kan dus gewoon niet in de Filipijnen. Waarom niet? Nee, dat is echt nadam. Uh, Filipijnen is een van de meest katholieke landen ter wereld. En uh, nou, ja, zoals je weet, de katholieke kerk, uh, daar ja, ja scheiden, dat kan gewoon niet. En mm. de kerk heeft hier echt heel veel macht, politieke macht. Dus uh, ja, het, het, het mag gewoon niet. Maar stel nou dat ik met een enorm gewelddadige Filipino getrouwd ben, dan is dat toch geen reden om te scheiden. Het kan gewoon echt niet. Nee, dan heb je pech. <laughs> er, zijn, er is wel één manier om uit elkaar te gaan, dat is het niet te verklaren van een huwelijk. Dus dan alsof het nooit is gebeurd. Maar dat kost ten eerste echt heel veel geld. En ten tweede moet je, moet je of uh, geestelijk niet toerekeningsvatbaar zijn, of je moest uh, jonger dan 18 zijn voor je trouwde. Ja, ja. Maar goed, dan kan je het dus nietig laten verklaren. Um, nou, uh, zijn de Filipijnen op dit moment nog niet het enige land ter wereld waar je niet kan scheiden? Want uh, Vaticaanstad, daar kan het niet. En uh, op Malta, daar kan het ook niet. Maar daar komt dan misschien binnenkort verandering in, hè? Ja, want daar hebben ze een referendum gehouden. Uh, of ze er een echtscheidingswet in zijn ingevoerd. 75% van de mensen heeft uh, voorgestemd voor die wet. En het is een niet winnende referendum, maar uh, het lijkt erop alsof, uh, alsof de regering daar wel uh, de stem van het volk gaat volgen. Mm -hmm. En 75 is ook wel een beetje moeilijk te, te negeren. Dus als dat doorgaat, dan is inderdaad de Filipijnen of Vaticaanstad naar het enige land ter wereld waar je, waar je niet mag scheiden. Maar André, je zou denken dat die Filipino's nu misschien denken, nou ja, uh, misschien moeten wij toch ook eens een beetje iets moderner worden. En dus daarna kijken of mensen het niet toch moet kunnen scheiden. Ja, en klopt Er zijn er ook een aantal Filipino's een beetje in paniek geraakt. Die willen niet uh, die, die, die ouderwetse, dat ouderwetse imago hebben. Dus de vrouwenpartij hier in Filipijnen... die heeft een uh, wetsvoorstel ingediend om, uh, om te mogen scheiden legaal. Um, maar ja, eigenlijk niemand verwacht dat hij het echt gaat halen. En de running gag, hier op dit moment in de Filipijnen, is dat uh, het, het overgrote deel van het Filipijnse parlement bestaat uit mannen. Mm -hmm. En uh, hun vrouwen die uh, zullen er alles aan doen om te voorkomen dat de mannen voor die wet stemmen. Wacht even, de, de, de, de vrouwen die thuis zitten, zeg maar, of tenminste, de vrouwen van die mannelijke parlementariërs. Die zullen er alles aan doen dat, dat hun mannen voor die echtscheidingswet stemmen. Precies. Want? Uh, nou, dan zal waarschijnlijk... Uh, men verwacht dus dat het grootste deel van de Filipijnse parlementariërs... binnen de keer gaat scheiden. En daar hebben die vrouwen geen zin in, bedoel je? Nee, hey, ja dan zijn ze een mooie uh, positiekrijf. Ja, aha, aha. Dus ja, die uh, vrouwen die waarschijnlijk massaal bedrogen worden... Zoals in elk land. <laughs> die kiezen eieren voor ja. geld en die, en die denken: laat ik maar lekker getrouwd blijven. Want dan uh, heb ik tenminste uh, leuke kleertjes en brood op de plank. Leuke bandjes bij. Ja. Dus je zou bijna kunnen stellen dat het uh, aan de Filipijnse vrouwen ligt. Dat er straks niet uh, gescheiden kan worden. Ja, ja als het past over de geruchten, kloppen wel, ja. Ja, want dat zijn maar geruchten dat die vrouwen dat om die reden niet zouden willen. Ja, maar het zou best eens kunnen kloppen. Want de Filipijnse vrouwen hebben hier over het algemeen wel uh, de broek aan. Dus uh, het zou maar zo waar kunnen zijn. Goed. Het is dus zaak als je op de Filipijnen woont. een rijke man te trouwen. En ook al gaat hij vreemd, hij kan toch niet van je af. Dus dat betekent alimentatie. Heb ik het zo goed samengevat? <lacht> dat klopt het wel. Okay. André van der Stouwen vanuit Manila, Filipijnen, dankjewel. Thank you for the Waiting for a thousand years. Ooh, sailing on a thousand years. Van de koral. Half tien is het tijd voor het nieuws. Hier is Trudy Venner. Het NOS-journaal. De vrouw uit Geleen, die wordt verdacht van het doden van drie baby's, is tot haar proces vrijgelaten. Drie onderzoeken hebben tegenstrijdige informatie opgeleverd over de doodsoorzaak. Mogelijk zijn de baby's doodgeboren, zodat volgens de rechtbank niet kan worden bewezen dat ze om het leven zijn gebracht. De vrouw zat vast sinds september. toen de drie babylichaampjes in de tuin en schuur van haar huis in Geleen werden gevonden. Het Openluchtmuseum in Arnhem en het Rijksmuseum in Amsterdam nemen samen een deel van de taken over van het Nationaal Historisch Museum. Voor een overzicht van de Nederlandse geschiedenis stelt het kabinet jaarlijks 2 miljoen euro beschikbaar. Deze week werd bekend dat het Nationaal Historisch Museum definitief van de baan is. En de politie in Noord-Italië heeft een Spaanse vrouw opgepakt... omdat ze haar ex-vriend en ex-man zou hebben vermoord. Hun lichamen waren in beton gegoten in de kelder van haar ijszaak in Wenen. De ex-vriend van de vrouw was als vermist opgegeven. Over haar ex-man had ze gezegd dat hij bij een secte was gegaan... en sindsdien was vermist. Na de vondst van een van de lijken vluchtte de vrouw naar Italië. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. De Amerikaanse sociale netwerksite Facebook heeft een Nederlands bedrijf overgenomen. Het bedrijf heet Sofa en het ontwikkelt programma's en apps, onder andere voor Apple. Ja, dat klinkt als een stoer verhaal. En daarom hebben we even Krijn Schuurman, onze eigen internetdeskundige, uitgenodigd. Krijn, goedenavond. Goedenavond. Is dat een stoer verhaal? Is dit een bijzondere overname? Ja, vind ik wel. Het is uh, natuurlijk echt heel erg cool. We mogen ook wel een beetje trots zijn dat zo'n uh, Nederlands uh, bedrijfje, het is een klein bedrijfje... Uh, door ja, een van de internetgiganten van het moment uh, gespot is. Om, uh, om te gaan samenwerken of overgenomen te worden. Ja. Helemaal als je bedenkt dat het vooral om de mensen gaat. En niet, niet eens zozeer om de technologie. Het gaat om de mensen. Wat zijn dat voor bijzondere mensen dan bij dat sofa? Nou ja, ze hebben een aantal uh, Mac applicaties uh, gemaakt. Ik denk niet eens zo bekend uh, bij de luisteraar wellicht. Kaleidoscope en uh, versions. Die zijn bekend. Ziet er ook waanzinnig mooi uit. Mm -hmm. uh, maar het is een software en an een interaction design. Dus een ontwerp. Bureau. Ze kunnen hele mooie dingen maken. Ze maken ook iconen bijvoorbeeld. Als je op die site gaat kijken dan... je ziet al die voorbeelden, dat ziet er ook echt waanzinnig mooi uit. Heb je aandelen? heeft geen aandelen. Nee. Um, maar het is dus een, um, wat dan heet een talent acquisition. Dus Facebook wil echt die mensen hebben om voor hun te gaan werken. Ja. Dus het staat nu ook al vast dat mensen die bijvoorbeeld die programma's gebruiken, die denken, hey, hoe kan dat nou, want het komt dan bij Facebook. Nou, dat gaat ook helemaal niet mee. Dat wordt ondergebracht bij een partner van, uh, van Sofa. Dus dat komt wel goed. En het gaat echt om, uh, om de mensen, waarschijnlijk om de vier uh, partners. Dat is nog niet helemaal zeker. Er werken elf mensen. Ja. Uh, en die gaan ook echt dus naar uh, Palo Alto in Californië, om daar uh, ja, te integreren met, met Facebook. En hoe? hoe... Hoe komt Facebook bij hen? Ja, dat, dat is nog een beetje gissen. Veel, uh, je zag nu ook op internet was best wat opwinding uh, van uh, nou, wat gaaf dit en hoe is dat nou zo gekomen. Daar zal uh, komende dagen meer over bekend worden. Ik ben er nog niet helemaal achter gekomen. Het is natuurlijk wel zo, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad, dat nu geld voor bedrijven als Google en Facebook dat het gewoon superbelangrijk is dat je echt goede mensen hebt. Mensen die iets kunnen maken, iets kunnen creëren. Dus het is wat dat betreft een beetje vergelijkbaar met, met kunstenaars. Alleen de bedragen denk ik wat meer met, met voetballers bijvoorbeeld. Die, nou ja, zoals een Nederlandse voetballer naar uh, Barcelona gaat bijvoorbeeld... dat je dan een beetje trots bent dat zo'n club... Toch ja. in zo'n klein landje als, als wij zijn mensen heeft gevonden waarvan ze denken... ja, die hebben we echt nodig om zelf verder te komen. Het is echt een miljoenenmarkt, hè? Dat, dat worden, mensen worden weggekocht voor, voor veel geld en ja. alles anders neergezet. Ja, en dat is nu nog niet bekendgemaakt. En is ook even de vraag hoe dat dan werkt. Of zo'n bedrijf, ja, voor meer wordt het bedrijf gekocht. Maar waarschijnlijk is het toch meer het commitment want deze mensen afgeven... van nou, voor een bepaalde periode kom ik voor jullie werken voor een, voor een goed bedrag. Uh, maar goed, ze beschrijven zelf dat ze in die gesprekken die ze hadden met Facebook... dat daar natuurlijk toch een soort opwinding ontstond van Ja, dit is, dit is echt heel gaaf. We kunnen nu dingen voor potentieel 600 miljoen mensen gaan maken. Want daar gaat het natuurlijk wel om. Ja. Het zijn natuurlijk webapplicaties die ze gaan maken. Het is toch weer iets anders dan een applicatie voor de Mac. Uh, nou ja, wat, wat jij en ik misschien tegen gaan komen als we op Facebook inloggen. Dat is, ik kan me voorstellen dat dat wel heel ja. erg opwindend is. Ja. Is het nou in de internetwereld ook een beetje van wij, wij, ons kleine landje, moet je kijken, wij zijn er toch goed in een beetje. Zoals we inderdaad met voetbal ook grote successen behalen. Nou, dat, is dat, dat dat gevoel? Dat proefde ik vanmiddag wel een beetje. En het is natuurlijk wat dat betreft echt een globale markt. Als je iets kan en, en je kan Engels met computers, uh, ja, dan kan je natuurlijk in theorie overal werken. Um, en... Maar hoe bijzonder is het dat, er, dat dan Nederlanders daarvoor worden? opgesnort. Ja, nou, dat, dat wordt toch wel zo, uh, zo ervaren. Um, het is alleen omdat dit bedrijfje niet zo bekend is, dat het misschien niet zo heel groot nieuws is, uh, omdat mensen de, de naam niet, uh, niet zullen herkennen. Uh, maar goed, het feit dat uh, zo'n club als Facebook hier uitkomt, en uh, ja, net als jij, ik ben dus wel nieuwsgierig hoe dat dan precies uh, gegaan is. Er werd vanmiddag, zei iemand wel, ik weet er meer van, maar ik mag het nog niet zelf naar buiten brengen. Waarschijnlijk willen ze dat zelf ook graag vertellen, dat begrijp ik ook wel. Uh, daar ben ik ook eerlijk gezegd heel erg benieuwd naar, maar het, uh, het komt natuurlijk niet zoveel uh, voor. Het komt wel voor Voordat, dat grote bedrijven bedrijfjes gewoon opslokken omdat ze technologie willen hebben. Facebook heeft wel zelf al gezegd: wij kopen geen bedrijven voor de technologie, we kopen alleen maar bedrijven voor de mensen. Dus dat hebben ze ook al eerder eh, gedaan. En toen is het gewoon eh, de, de nek omgedraaid, Was de dienst werd gewoon opgegeven, weliswaar aangekondigd, maar van, nou, dat is niet meer relevant. Nou, dat gebeurt nu gelukkig niet. Maar het is natuurlijk heel cool dat het ze echt om de ja. om de mensen gaat. En weet jij wie dit zijn? Mannen, vrouwen, hoe oud? 20, 30? Nou, jonge, uh, jonge mensen staan ook gewoon heel mooi met, met fotootjes en uh, bio'tjes op de, op de site. En nou ja, nogmaals, ze zeggen dat niet iedereen naar, uh, naar Facebook zal, toe zal verhuizen. Uh, maar waarschijnlijk wel de, de eerste vier, uh, schat ik. Dus uh, dat, zijn, uh, dat zijn de partners. Ja, en, dat zijn en die gaan dertigers, dan of uh, ja, jonge, ja. Ja, jonge lui. En uh, al heel snel, waarschijnlijk zetten ze volgende week al, al daar. Dus dat is echt wel. Uh, ja, daar kan je wel in een boek over denk ik. En die zijn wel binnen, denk ik. Hè? Ja, want uh, als je, nou ja, goed, ik, ik weet dus niet de cijfers, maar als je ziet wat er afgelopen maanden ook gebeurd is tussen Google en Facebook en wat voor bedragen er werden betaald om mensen binnen te halen, ja, dan heb je het ook echt over voetbaltransfers en die hoeven dan ook niet meer te werken, inderdaad. Wat een grappig, J jij zit ook helemaal te glimmen hier. Ja, ja, ik vind het wel, <laughs> stralen, uh, ik vind het wel een mooi, uh, mooi verhaal, zeker. Ja, ja. ja, ja. Dus, uh, als zodra bekend wordt en ze mogen ook praten, dan uh, kan ik. Ja, ze dan wil ik het wel weten. Al, uh... Ja, denk het wel. Nou, dan wellicht hier in BNN Today. Oké. Okay. je dankjewel. Joe. van onze eigen Carol Emeralds. Today's talent. Today's talent. Hollands hoop. Voor de toekomst. Ja, het is de maand van het spannende boek. Dus een mooie gelegenheid dachten wij... om eens in het vak van thrillerschrijver te duiken. Charles de Tex, dat is de schrijver van onder andere... Cel, Schijn van Kans en De Macht van meneer Miller. En voor al deze boeken won de gouden strop... Niet geloven. Chal, goedenavond. Goedenavond. En van die laatste is vorig jaar een miniserie gemaakt... Hè, met Daan Schuurmans, Anne Drijver, Theo Maassen bij de VPRO. Goed bekeken. Nee, dat was de macht van Belliger. Van de macht van meneer Miller. Ja, ja. ja maar dan op tv heette het... De Belliger. Ja, ja. precies. Um, jij bent dan de oude rot in het vak, zoals wij dat noemen. En je hebt meegenomen het talent van vandaag. Ja, sorry. <laughs> Bram de Hoek, goedenavond. No. Uh, 32. Ja, 33, 32, 33, 33 minuut. En jouw debuutroman De Minzame Moordenaar won vorig jaar de gouden stop, Belangrijke prijs en de schaduwprijs. En dat is, uh, daarmee ben je de eerste schrijver die beide prijzen won. Ja. Grote prijzen in de thrillervakken. En je nieuwste boeken, ik heb ze hier alle twee trouwens. Uh, zowel Wachtwoord van Charles de Tex en Een Zomer zonder slaap van Bram de Hoek. Leuk voor de webcam, kunnen mensen even meekijken. BNN2D.nl, laat ik even zien. Um, Charles, moet jij maar even uitleggen. Jij hebt hem tenslotte meegenomen, Bram als talent. Waarom is hij zo'n groot talent als het gaat over twillerschrijvers? talent van Bram is dat hij... op een hele onverwachte en enorm fantasievolle manier... Um, spannende verhalen kan vertellen. En uh, nou zou je misschien denken dat uh, fantasievol uh, voor elke schrijver... Een uh, vereiste is, maar ja. dat, dat uh, is misschien wel een vereiste, maar niet iedereen vol, uh, ja, voldoet, uh. voldoet daaraan. <laughs> nee. En uh, Bram voldoet daar in ruime mate aan en uh, weet uh, hele uh, de situaties te schetsen die eigenlijk heel dichtbij zijn, maar die dan ja op een manier uit de hand lopen die je toch niet zo 1, 2, 3 bedenkt. Ja. En ja, dat vind ik heel erg mooi. Ja, onverwacht zeg jij. Ook, ja, onverwacht. ja, En ook wat, wat kleinere, kleine verhalen, kleine situaties. Als je het vergelijkt met jouw boeken, dat is ja, de strijd precies. van de mens... tegen grote instituties, tegen instanties, het tegen ja. het systeem. En, en Bram, ja. jij houdt het wat kleiner. Ik lees even een stukje voor uit het juryrapport van vorig jaar... Ja. van de Gouden Strop, Minzame Moordenaar, toen je won... De minzame moordenaar is verrassend van opzet, compact en kundig geschreven... met geslaagde couleurlokaal van het Vlaamse stadje Ieper. Zeg ik het goed, Ieper, hè? Klopt. Ja, ja. Inderdaad. Um, en, en, en het bijzondere is dat het ook geschreven is vanuit de, de, de, vanuit de... de visie van de moordenaar. Ja. ja. ja. En uh, vertel even heel kort waar dat boek over gaat. Want het is, het is inderdaad eigenlijk een heel klein verhaaltje, lijkt wel. Het gaat over een man die een groot verlies heeft te verwerken... en hij krijgt het niet verwerkt... En hij beslist om op een zeer uh, kundige manier wraak uh, te nemen. En hij doet dat eigenlijk niet door, door uh, zijn object van zijn wraak te vermoorden... maar soortgenoten als het ware. Hetzelfde type mens als de persoon waar hij hoest op is. Ja. En dat speelt zich allemaal af in een klein dorpje? Ge een grote... klein stadje, ja, klein een provinciestadje. Ja. Een ideale setting ook voor het verhaal, omdat die man is... Ja, zeer op zichzelf, zeer gesloten ook. En als de, de gesloten gemeenschap van een kleine provinciestad past daar ook perfect bij. En wat, um, um, dat is natuurlijk een vraag die je waarschijnlijk wel vaker krijgt... maar die wil ik toch stellen, want dat zal door het hoofd van veel mensen sp spoken. Hoe leef je je in, in de gedachten van een moordenaar? Hoe doe je dat? Wel, enerzijds door uh, een deel research te doen, ook naar gevoelens... Dus buiten research naar, naar de praktische zaken of de technische kanten van het verhaal, kan je eigenlijk ook gevoelens researchen. Dus tijdens het schrijven van het verhaal heb ik wel veel opzoekingen gedaan naar hoe mensen in zo'n situatie zich voelen. Naar dan, moordenaars dus? Uh, ja, enerzijds naar seriemoordenaars, maar ook naar mensen die zo'n verlies te verwerken hebben. Heb ik dat ook wel vaak uh, bekeken en extra opgelet in die periode? Ja. En, en bij hen zijn veel van de mensen die. Um, zijn nog positief tegenover het leven, maar dat komt dan vaak op een later moment dat ze kwaad worden en zich op een of andere manier willen wreken. Ik heb dat vaak gezien op tv van mensen die, die op, in een rechtszaak staan bijvoorbeeld en dan mm -hmm. echt hoest worden op de dader die een lichte straf krijgt. Ja, maar kan je dan ook echt, uh, of, is, of is dat dan een te moeilijke vraag? Kan je echt inleven in de da ja. dat, dat je dan een moord gaat plegen? Ja, eigenlijk wel. En ik wel. Ik kan me heel kwaad maken dan in de plaats van mijn personage. Dat vind ik namelijk wel een beetje eng, denk ik, eerlijk gezegd. Ik, ik, ik, ik zou denken ja, een schrijver die verzint wat. Maar ja, je hoeft maar je niet er voor... echt in te kunnen inleven. Maar dat kan je dus wel. Ja, ik kan voor hetzelfde geld een pleidooi houden voor iets of tegen iets. Voor kernenergie of tegen kernenergie. Geen probleem. Nee. nee. <laughs> nee. Ja. Ik denk dat dat ook wel nodig is dat je voor een stukje daarin kan ja. inleven als je dat soort dingen schrijft. Heb jij dat ook zo? Je... Nou ja. De. Ik... Het is natuurlijk de bedoeling dat een schrijver zich kan verplaatsen... in datgene wat zijn karakters doen. Nee, dat begrijp Want ik. Maar anders... bij een thriller-schrijver denk je dan meteen... dan moet je wel een heel morbide karakter hebben als je in dat soort dingen kan verplaatsen. Ja, maar moet je eens luisteren. Dat hebben we allemaal. Nou. Het zit alleen ergens heel ver weg gestopt. Ja, is dat zo? Is dat gewoon ja, je, je duistere ja. kant oproepen die iedereen je heeft? Ik denk het wel. Als je, als je gewoon ziet hoe snel mensen kwaad worden... tegenwoordig op de stomste dingen... Dus je ziet dat overal om je heen. En als ik heel eerlijk ben, heb ik dat zelf ook wel een beetje. Weet je? Maar alleen, ja je gaat, er niet op, je gaat er niet op in, laat ik het zo zeggen. Maar als je dan zo voor zo'n verhaal zit... dan kun je er lekker wel op ingaan. En dan kun je dat de vrije hand geven. En dan, ja... En hoede, is, is het zo... hoede is ook nog een gemakkelijk, uh, gemakkelijk uh, gevoel om te beschrijven. Ja. Hoede ja. is nog redelijk gemakkelijk. Ja. Verdriet bijvoorbeeld is moeilijker. Hoe reageer ja je als iemand in je omgeving sterft? Ik merk dat dat vaak verkeerd wordt beschreven in trillers. Bijvoorbeeld, mijn personage, zijn vriendin wordt doodgereden. Ja. Ja, dan ben je in het begin eerst oh, is dat iets onwezenlijks. Dat is niet direct het grote verdriet die daar losbarst. Dus dat is veel moeilijker om zoiets juist te krijgen dan kwaad worden. Razernij is nog redelijk gemakkelijk om te beschrijven. En dan doen jullie dus onderzoek naar wat jij zegt: naar de psychologie van mensen. Maar jullie doen ook als schrijver, Of dat zullen andere schrijvers ook doen. Maar jullie ook letterlijk onderzoek naar de omstandigheden. Hoe ga je dan te werk, Shaal? Ga je dan praten met de politie? Ja. Kan deze moord op die manier plaatsvinden? En wat is dan het bewijs? Nee, ik heb nog nooit met de politie gepraat over hoe een moord kan plaatsvinden. Dat, uh, ik heb, praten met de politie is sowieso iets nieuws voor mij. Okay. Um, maar ik heb altijd een. Uh, een onderwerp. En dan... Um, dat, dat, is, dat kan... Uh, bij mij is dat een keer geweest... Uh, uh, het, het dumpen van chemisch afval... of het is een keer een verzekeringsfraude... of nou, dat soort dingen. En dan ga ik gewoon op zoek naar mensen die daar wat van weten. En daar, die ga ik dan interviewen. En dan... Uh, dan kom je vanzelf... of dan kom ik vanzelf... op de dingen die ik, die ik weten wil. En dan weet ik waar ik ze zoeken moet en zo. Dus daar ben ik dan altijd wel mee bezig. Maar ik kan, ik, ga, voor, ja? Ja, ik kan me voorstellen dat als je het verder schrijven bent, dat je ook veel moet weten over uh, de, de technische details. Of dingen wel kloppen. Ik bedoel, als je schrijft over een moord, dan kan je, je kan niet even iemand opbellen. Hé, hey, toen jij laatst die moord pleegde, hoe ging dat? Uh, dus hoe, hoe, hoe check je of, de, of de, bijvoorbeeld de medische feiten wel kloppen? Hoe doe je dat? Voor mij is het zoals ik een gezegd wel eraf schieten, dan schiet ik het gewoon eraf. Ja. Ja. Dat, dat ga ik niet gaan checken. Nee. Maar ik heb nu laatst bijvoorbeeld een dier vermoord in een boek. Dan nou heb ik wel mijn broer gevraagd, hoe doe je dat? Waar, Want hij is apotheken. Oh, hij is apotheker. Dus ik wilde weten, hoe kan je een dier verheftigen? En ja. dan zei je, dat, is, dat kan met paracetamol. En ja. dat duurt wel een paar dagen tegen dat het beest dood is. Ja. Dus ja, dat, dan kan je wel een beetje mee gaan spelen met het aantal dagen of ja, ik wel, vind ook, ja. Je moet research doen, maar je moet er ook nog een beetje mee kunnen spelen als auteur. Want die ja. aantal dagen daarvan dacht je, dat duurt me te lang. Het duurt met te lang. Met te lang en twee dagen is het bij mij gebeurd. <laughs> <Oef>. Niemand <laughs> laat erop. Ja, ja. is um, um, Wat jij net zei, Charles, dat is, vind ik wel ja Het zit allemaal in ons, die slechte kant. Je moet het misschien wat, uh, alleen heel ver in ons achterhoofd. Is wat dat betreft schrijver misschien wel een, een, een, nog een mooier vak dan een gewone romanschrijver, omdat je dat allemaal mag oproepen... al die duistere emoties die we allemaal hebben. Ja, ik vind thrillerschrijver een mooier vak natuurlijk. maar dat, Ik ben bevooroordeeld. Ja. Maar een romanschrijver kan dat natuurlijk ook. Uh, zeker als je... Uh, je, je kunt uh, enorm psychologische romans hebben... die ook al dat, over al dat soort uh, gevoelens en, en uh, emoties gaan. Wat maakt het voor jou dan nog mooier om thrillerschrijver te zijn? Wat het mooier maakt, is het, het, het simpele feit dat ik enorm van een plot hou. En um, ik het liefst boeken lees met een plot en boeken schrijf met een plot. Maar ik dacht dat eigenlijk dat elk boek een plot had. <laughs> nee, echte literatuur heeft geen plot. <laughs> okay. Maar het grote probleem is dat er maar heel weinig schrijvers zijn... die een boek zonder plot kunnen schrijven. Um, of die daar goed genoeg voor zijn. Ja. Ik hou er heel erg van en ik ben er ook meestal wel naar op zoek. En dat hoeft niet een vreselijk enorm groot plot te zijn. Dat kan ook iets heel kleins zijn, dat doet er niet toe. Maar ik hou daarvan. Ik hou daarvan als een, een verhaal uh, iets heeft waar het omheen draait. En uh, wat dan op een bepaald moment uh, tevoorschijn allemaal komt. Allemaal duidelijk wordt, ja. Ja, het nou, nou, ja, dan allemaal duidelijk wordt is natuurlijk nog vers 2. Maar um, dat het, uh, daar hou ik van, ja. ja. En voor jou, Bram, tot slot. Wat is oh. voor jou het, het prachtige aan thriller schrijven? Um. Ook de plot en natuurlijk ook het feit dat je het helemaal kan laten fout lopen. Ik heb altijd graag thrillers gelezen, dus ik schrijf ze ook. En ik vind het gewoon heerlijk dat je weet, het, het, het, het loopt helemaal fout af. <lacht> en dat zeg je ook zo rustig. Ik zie het aan je dat je dat heel fijn vindt. Heren, dank u. Heren, dank. Charles Den Tex was hier Een brandende Hoek. Zijn talent heeft hij meegenomen in de, in met zijn nieuwe boek. Een zomer zonder slapen trouwens. Moet ik even noemen. Een wachtwoord van Charles Den Tex. Dank heren. Okay. Dit is Radio 1, BNN Today. Ja, volstrekt iets anders. Boybands. Die waren het helemaal in de jaren negentig en uh, begin 2000. Um, uh, eerst hadden ze verscholen zoals pallenstoelen uit de grond. De afgelopen jaren kwamen er eigenlijk maar heel weinig boybands bij... en hadden ze ook nog maar weinig succes die er wel bij kwamen. DJ's Koen en Sander van de Koen en Sander Show op, uh, op 3FM... die vonden tijd voor een overzicht van favoriete boybandliedjes onder luisteraars. En dat uh, resulteerde vandaag in de boyband top 17... 3 van DJ Koen goedenavond. Hallo Willemijn. Ja, um, jullie dachten laten we die uitstervende boybandjes maar weer eens even onder de aandacht brengen. <laughs> ja, nou ja, weet je, um, wij komen er ook gewoon eerlijk voor uit dat we er niet vies van zijn om af en toe in ons programma zo'n liedje te draaien. Omdat het stiekem eigenlijk gewoon hele goede liedjes zijn. Ja. En... Ja, toen vatten we het idee op een paar, een paar weken geleden om daar maar eens een, een soort lijstje van te maken. En uh, dat was best spannend, want zeven, ik bedoel, één liedje is leuk, maar zeventien, weet je wel. <laughs> ja. Maar het pakte heel goed uit. Even de nummer drie, dat is? Sorry, de nummer drie? Ja, weet je dat? Ik ja, heb... ja, Back for Good van Take That. Whatever I said, whatever I did, I Heerlijk, thuis keihard meeblerren. Ja. Ze zeker nog één keer in de maand doe ik dat. En dan de nummer twee. Uh, dat is de uh, boyband Five met Everybody Get Up. Daar hoorde ik zo'n heel leuk dansje bij. Ik zie het zo voor me. En dan de nummer één. Ja, absoluut de nummer één hoor. Uh, en terecht ook de Backstreet Boys met Everybody. everybody Ja, en dan blijft de vraag natuurlijk een beetje... wat is er gebeurd met al die boybands? Um, dat weet popjournalist Oor van Oor, Jan van der Plas. Jan, goedenavond. Goedenavond. Ja, de Take That zijn dan weer net weer bij elkaar... maar de rest, de Backstreet Boys, 5 East, 17 uh, die zijn, als ze, al nog, als ze al bestaan, dan zijn ze niet meer populair. De meeste bestaan niet eens meer. Wat is er gebeurd? Nou ja, er is wel een soort gouden oude circuit... waar je veel van dat soort jongens ook wel weer in terug ziet, hoor. Maar uh, anders dan Take That, wat natuurlijk de grote sterren waren... Uh, en waar Robbie Williams in zat, uh, die uh, ja, anders dan hen, hen zijn die niet meer, ja, courant. Daar trekken geen volle zalen meer. Maar waarom niet? Ja, go, kijk, de, meesten, de meesten hebben toch een vrij korte carrière gehad met maar een paar hits die er echt uitspringen. En ja, dan kun je er ook niet echt een hele spannende avondvullende show op maken. Dus ja, fans haken vanzelf af op een gegeven moment. Maar is dat ook de tijdgeest of zo? We waren de, de jaren negentig en in de jaren 2000, waren we er toen ja, uh, meer klaar voor? Of? Nou, als je, als je kijkt naar de geschiedenis van de popmuziek, dan, dan zie je wel een soort golfbeweging. Boybands waren heel, boy en girl bands, moet ik zeggen, waren heel populair in de jaren zeventig en de jaren tachtig eigenlijk nauwelijks in de jaren negentig weer heel erg wel en ja, de afgelopen tien jaar weer niet en dat, dat heeft wel alles te maken gehad met, met de opkomst van het fenomeen Idols uh, Simon Fuller, de bedenker van Idols was daarvoor manager van de, van de Spice Girls ja. en die ontdekte dat uh, uh, eigenlijk het allerleukste aan zo'n Zo'n zo'n boyband of zo'n girlband, waren eigenlijk de audities en daar kon je een tv-programma van maken. Ja, toen ja. ontdekte hij vervolgens dat zo'n tv-programma dat kun je verkopen en dat levert heel veel advertentiegeld op en dat levert heel veel sms'jes op. Dus ja, dat was een meer winstgevend iets dan de uh, boy of girlband en dat levert uh, solo-artiesten op. En solo-artiesten die zijn gewoon ja, makkelijker te verkopen en makkelijker in de hand te houden dan zo'n boyband. Dus in, de, in die end gaat dat allemaal onder marketing vooral? Ja, nou ja, kijk, dit is natuurlijk de marketingkant van de popmuziek. Uh, uh, de de boybands ja, werden toch bij elkaar gezocht altijd ja. door een producer... Die, die al een aardig leuk liedje had, uh, had liggen. Ja. En ja, daar moest er moest dan een gezicht bij... En meestal waren het, je moet je voorstellen van, van zo'n producer heeft dan zo'n act en er zit er altijd wel één etterbakje tussen, er zit altijd in elke groep zit wel één Robbie Williams die dan heel vervelend is en een solo carrière wil en dit wil ja. en dat wil en meer geld en aan de doop is en nooit aandagen. <tus> ja, dan wil je op een gegeven moment ook gewoon een, een solo artiest. Koen uh, van Drieven, nog even kort tot slot, uh, zijn er nog boybands nu zijn die nog populair zijn? Nou, de, de boybands waar we nu over hebben, echt, die, die, die jaren negentig boybands, die zijn er niet meer. En dat is toch ook een beetje de tijdsgeest. Ik bedoel, volgens mij, weet je, dat kun je nu gaan proberen, maar dat werkt gewoon niet. Maar in die tijd was het in ieder geval maar heel erg leuk. Mis je het een beetje? Stiekem? <laughs> nee, nee, nee, natuurlijk niet. Weet je, het, is, het, het heet het stempel fout en uh, dat is ja. op, op zich prima. Het, het is echt wel grappig, want we zijn ook eens ingedoken. Die liedjes zijn stuk voor stuk eigenlijk stiekem allemaal heel erg goed. Weet je, het zit er gewoon onwijs goed in elkaar. Ja, daar is goed over nagedacht. Goed, ja. dankjewel 3FM, DJ Koen Zwijnenberg en uh, oorjournalist Jan van der Pas. Today's talk. Op deze mooie vrijdag. Waar hebben de mensen het over in de taxi? Dionie Maastricht, goedenavond. Hey, goeie avond. Hoi. Ik, weet, ja, ik weet niet hoe je, hoe je hoe jij het jij vindt, maar hier regent het altijd uh, ja, pijpenstelen. Ja, hier ja. Ja. vandaag ook de hele dag, maar ik doe net alsof. Het is bijna weekend. Oh, okay. Dus dat is mooi. Dus iedereen was nee. zacherijnen, of niet? Nee, dat valt wel mee. Ze zijn allemaal nee. bezig met Pink Bob. Ja, ja, Ze zijn allemaal uh, toch wel heel uh, veel mensen dat dat toch naartoe gaan. Dat is wel waar de mensen het over hebben. Ja, ze, ze zijn zich allemaal een beetje, een beetje aan, het, aan het voorbereiden. Ja. Ze weten nog niet wat ze aan moeten doen. <laughs> want de, de, de ene keer zeggen ze dat het uh, redelijk weer is, en de andere keer zeggen ze dat het gaat regenen. Dus ja. Kees in uh, Heerenveen, goedenavond. Ja, dat is hier ook te zorgen hoor. Uh, daar regen op de maandag, want uh, hoewel de, uh, de hele dag hier zon is geweest, ja. uh, gingen deze week veelvuldig over de Elfstedentocht. Oh. Ja, en het vriest hier niet. Voor nee. je vorige week de, de vijfdaagse Elfsteden gelopen, een tweede Pinksterdag, staat de traditionele fiets toch op het programma. Aha. Je kunt het maandag trouwens ook per auto en de motor afleggen, maar ja, dat is ook voor de fun, hè. Dat is geen prestatie. Jij gaat niet ja. meerijden met de taxi? Ik, nee, ik ga niet meerijden. Nee. Ik ga hier naar de, naar de schootmarkt hier in uh, Oude Schot eventjes kijken. Die oliema's recht nog eventjes. Um, voor, jullie, voor jou ook niet lekker op de camping, zoals iedereen met Pinksteren dit weekend? Nee, ik, ik, ik ga gewoon werken. Nou, ik bedoel, het wordt toch druk. We gaan toch rijden daar in, in Landgraaf. Wat is het mooiste pingpopverhaal dat je wel eens hebt gehoord in de auto, in de taxi? Ja, dat kan ik niet op de radio vertellen. Oh, klein tipje. Dat, dat, dat die mensen erg uh, intiem waren, plotseling. Zo tussen de mensen in. <laughs> oh ja? <laughs> ja. Maar bedoel je, in de, in de taxi of op, op Pinkpop Nee, de op pingpong zelf, op een festival zelf. het gebeurde zeiden Ze ja, ja. Ze hadden alles weer iets gebruikt, dus ja. <laughs> maar dat dat, dat dat gebeurt vind ik nog tot daaraan toe. Maar dat ze dat vervolgens dan aan jou vertellen, dat begrijp ik niet. <laughs> ja, je vraagt ze toch uit, hè, toch? <laughs> ja, ja. Ja, dat verblijkt je goed. Goed. Nou, we spreken je volgende week om te horen of je weer dit soort verhalen hebt gehoord. <tie> Is goed. De was zegt dankjewel Kees Irveen, dankjewel. Ja. Hoi, toch. Bnm